Ik echt drie al evacueren, maar ik heb ja, zo bang dat ik, er nog ik, mensen niet. Ik ga wonen. de andere kant op. Gaan we iedereen aanbellen? Ja, ik heb hier al geroepen. Ja. Nee, Oké, okay, dat ja, inmiddels zijn uh, mensen daar uh, weggehaald. De burgemeester van Utrecht, Dijksma, die heeft inmiddels gereageerd. Zij vertelt dat het daar een enorme ravage is. Nou, die schade is uh, behoorlijk fors. Ik weet dat meerdere panden echt fors geraakt zijn. Er is daarnaast bij de huizen van bewoners en de buurt... ook forse glasschade. En uh, ja, er is in ieder geval ook één iemand die gewond is geraakt. Dat is bevestigd. Waarschijnlijk ook meerdere gewonden. Maar we brengen op dit moment... Uh, in beeld, hoeveel dat er dan precies zijn. Ja, dus nog niet helemaal duidelijk, maar zeker vier gewonden. Het is in die steeg in het centrum van Utrecht. Ja, Zoals zij vertelt, een ravage, puin op straat, meerdere huizen beschadigd, de omgeving is afgezet, iedereen is daar weggehaald, bewoners worden opgevangen in een hotel vlakbij. D66-leider Jette heeft ook gereageerd op X. Hij wenst iedereen sterkte toe en bedankt de hulpdiensten. Maar dan is er ook ander nieuws. Ons land stuurt één militair naar Groenland. Volgens Defensie is dat een officier van de marine... en die gaat op Groenland samen met andere NAVO-bondgenoten... een militaire oefening voorbereiden. De spanningen rond Groenland blijven maar oplopen. De Amerikaanse president Trump die wil het land innemen. Gisteren nog was er topoverleg tussen de landen. Daar is weinig uitgekomen, behalve dan dat ze moeten blijven praten. En er wordt vanavond gevoetbald. De laatste clubs komen in actie voor een kwartfinale plek in het KNVB Bekertoernooi. Twee wedstrijden om kwart voor zeven. Dan speelt SC Heerenveen thuis tegen RKC Waalwijk. En om negen uur dan nog de wedstrijd Sparta-Rotterdam tegen FC Volendam. Het weer. Vanavond droog. Aan de kust nog wel wat regen. Morgen droog en zonnig. Niet, waar, niet kouder dan 10 graden. Q-verkeer van Flitsmeister. 58 files in totaal en twee vertragingen van 25 minuten of langer. Op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Avelingen. In de schieterrein daar 25 minuten. 7 kilometer file. En na 50 Apeldoorn-Zwolle. Tussen Apeldoorn en Epen is de oprit afgesloten. Wegdek is daar in slechte toestand. 34 minuten extra reistijd. Deze week is... beetje... het verboden woord. Zegt een Q-DJ toch? Druk op de knop in de Q-Music-app en maak kans op 500 euro. Q-Music, Domien Verschuren. En de Q-middagshow van donderdag. Eric Preet's piano komt eraan zometeen naast Sapphire. Dit is Ed Sheeran. Q-Music. Q-Music, Q sounds better with you. You're glowing, you color and fracture the light, you can't help. But shine, and I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. The lights. You're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 Watching you blue while we are surrounded, but I can only see the lights, your face. Maar je moet je Stem fire bij Q-Music. Vijf over zes. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Het is het begin van de avond van donderdag 15 januari 2026... Uh, veel nieuws vandaag uiteraard uit de, de Domstad. Het is de avond dat er een grote brand in Utrecht. Een nieuws van vanmiddag, een paar uur geleden ontstaan... na tenminste één explosie in het centrum van de stad. Heel veel lieve berichten in de Q-app. Uh, gericht aan mij, mensen die zich zorgen maken over mijn stadzie en mijn vrienden. Ja, zonder dit heel erg hou ik er een te maken. Iedereen die ik ken, die lijkt daar oké okay te zijn. Brand woedt ook niet in de buurt van mijn huis of mijn kroeg. Neem die weg dat het hartverscheurende beelden zijn... die ik uh, die te zien krijg vanuit het hart van die stad... Iedereen die ermee te maken heeft ongelooflijk veel sterkte. We houden die uiteraard op de hoogte wat betreft het laatste nieuws uit Utrecht. Dan geweldige berichten van uh, Marloes en van Kim... die net binnenkomen in de Q-app over Harry Styles. Ik draaide hem net nog met As It Was... en toen was ik met uh, Stefan aan het, uh, aan het gokken... wanneer er nieuwe muziek zou komen rond uh, Harry Styles. 6 maart. Kiss All The Time Disco Occasionally... heeft hij zojuist uh, geplaatst op Instagram. Dat betekent dus dat er een nieuw album komt van Harry Styles. Moet hij zometeen ook even gedraaid worden in tot op de updates Dit zou ik zeggen. Verder de laatste avond van deze editie van Het Verboden Woord. En wat was het leuk met mijn vriend en muzikale collega Stefan Bouwman. Hij kwam een karaoke bar doen. En toen kwam er opeens een surprise act binnen. Mr. Donny himself. Even een klein stukje. Elze heen, a de Zee. nu ben ik weer alleen. Mag een kaartapplaus voor surprise guest Donny. Ze spreekt een beetje vrouw. Ze spreken een Frans en Duits. Duits. Ze je Duits. Ze een en Hoppa, zo gingen Stefan en ik allebei de fout in 1000 euro uitgekeerd. En ook is het alweer de zesde avond van Vrienden van Amstel Live in Rotterdam Ahoy, editie 2026. Vanavond hebben we de crème de la crème van Nederland, de Nederlandse popindustrie. Onder andere Sommelieu, Davine Michel, Fleming, De Opposite, Bente, Paul De Leeuw... en ik kan nog heel lang doorgaan. Mocht je vanavond of binnenkort gaan kijken, heel veel plezier. Zometeen Kensington is een van de bands die daar vanavond optreedt. Steek komt eraan naar Piano. Erg of Sandra is onderweg naar Vrienden van Amstel. Gaat dus deze mannen vanavond live zien. Kensington hoorde je een steen. Het verboden woord. Spelen we nog tot morgenochtend 9 uur. Hoor jij ons het verboden woord uitspreken... dan druk op de rode knop in de Q-app... win je misschien wel 500 euro. Bericht van Kevin in de Q-app. je bent de topper. Maar wij blijft het verboden woord nou... Ja, ik begin moe te worden, merk ik. Dus uh, de vermoeidheid slaat een ietsje pietje toe. Het zou kunnen zijn dat het verboden woord ergens in de komende drie kwartier nog wel gaat vallen. En anders wel morgenochtend, want dan is de grote finale bij Mattie en Marieke. Ze hebben mij een audiobericht gestuurd waarin net iets te veel zin in morgen te horen is. Hey Dobien, Mattie en Marieke hier. Wat leuk dat jij het zo goed aan het doen bent bij het verboden woord. Morgenochtend gaan we je nog één keer het vuur aan de schenen leggen... in de grote finale van het verboden woord. Oh. Klein tipje wat je morgen kan verwachten. Ja, nee, ja, nee, heel nee, de speelt nee. Tot morgen. Tot morgenochtend. Vind ik normaal gezien dus echt heel leuk om uh, ja, nee te doen. Lekker keuvelen, lekker een beetje kletsen. Maar morgenochtend, ja, dan uh, ligt natuurlijk het vizier niet heel scherp meer. Heb ik het nou gezegd? Nee. Ah, oh, ik ben zo moe. Ik wil gewoon naar huis. Ik ben moe, als je aan me vraagt hoe gaat het, zeg ik goed. Dat het ging heel goed. En dat is ook wel de waarheid, dus ik zeg het met een lach. Maar ik kan gewoon niet wachten tot ik weer naar bed toe mag. Oh ja, puntje, puntje, puntje keuvelen. Fuck. We go together, better than better, better you and me. We'll change the weather, yeah We'll be the heat in December when you found me I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars I follow you through the dark, can't get enough You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain And maybe you know it's obvious I'm a sucker for you Say goodbye you in de middagshow. Sucker. I'm a sucker for you. Dat is precies wat ik ben. Het verboden, verboden woord. Margrietje, Margrietje, goeie avond. Goedenavond. Hallo en welkom in de Q-music middagshow. Hallo. Dat zou zomaar eens heel goed nieuws voor jou kunnen betekenen... want jij denkt het verboden woord te hebben gehoord. Ik denk het te hebben gehoord, inderdaad. Wie heeft het uitgesproken? Ja, jij? Oh ja, we gaan even luisteren. Vind ik normaal gezien dus echt heel leuk om uh, ja en nee te doen. Lekker keuvelen, lekker een beetje kletsen. Maar morgenochtend, ja... ja. ja, ja, ja. Magriet, hartstikke ja. scherp. Je wint 500 euro. Nou, hartstikke mooi. Komt goed uit. Dit wordt een slagveld morgenochtend. Dat kan ik je vast vertellen. Dit wordt chaos. Alle DJ's die meedoen aan het verboden woord zijn morgen te gast tussen 7 en 9 voor de grande finale. Maakt jou al niet meer uit, want jij hebt 500 euro gewonnen, Magriet. Gefeliciteerd. Dankjewel, super. Weet je alvast een heel mooi weekend. Ga ervan genieten. Dank je. Succes morgen. Ik zal het nodig hebben.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 Gedaan, maar smog is toch weer opgestaan. Niemand, nee, helemaal niemand weet waar we nu heen moeten. Het voelt nog vroeg, dus weet je we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 van de middagshow, Susan en Freek en Niemand. Bericht van Ilona in de Qweb Edomine heb je een update over hoe het gaat in Utrecht. Uh, ik zelf niet. Even goede avond. Hey, goede avond. Ja, ik heb zo meteen het laatste nieuws over uh, die uh, gigantische explosie in de binnenstad van Utrecht. En even een half zeven, een nieuwe Top 40 update met vandaag groot nieuws over deze man. Groot nieuws oh, over Harry Styles.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 Goedenavond, het is half zeven. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister... met 33 files en drie vertragingen van 20 minuten of langer. De A12 Oude Rijn Lunette op de hoofdrijbaan. Vijf kilometer met een half uur. Ook 30 minuten op de A27 Utrecht Almere... tussen Beeldhoven en Eemnes. Door een ongeluk daar vier kilometer file. En de laatste de A50 Apeldoorn Zwolle... tussen Apeldoorn Noord en Vassen Daar is de oprit dicht. Vijf kilometer file met 21 minuten vertraging. Vanavond bijna overal droog, maar aan de kust nog een bui. Morgen droog. Zonnetje en zachte temperaturen. Het wordt niet kouder dan een graad of negen. Eefje heeft het laatste nieuws. Goedenavond. Goedenavond. In Utrecht zijn zeker vier mensen gewond geraakt. na een enorme explosie in de binnenstad. Lijkt te zijn gebeurd bij een huis in een historisch steegje. Mogelijk waren er meerdere knallen, maar dat is niet helemaal duidelijk. Zeker vier gewonden dus, maar misschien meer, zegt ook de burgemeester van Utrecht, Dijksma. Alles is er nu op gericht om ook te kijken of er misschien nog mensen onder het puin liggen. Want de schade aan uh, in ieder geval één of meerdere panden is wel zo groot... dat we dat ook niet mogen uitsluiten. En de ravage is groot. Net is ook bekend geworden dat meerdere panden daar in Utrecht zijn ingestort. RTL meldt dat het volgens bronnen in Den Haag uh, niet uh, een aanslag is. Waarschijnlijk dat daar niet aan wordt gedacht. Maar wat er dan wel is gebeurd, dat weten we nog niet. Dus dan kan het bijvoorbeeld een gasexplosie zijn geweest? Ja, dat, dat zou bijvoorbeeld ook kunnen, kunnen. Dat weten ja. we we dus nog niet. Amsterdam zet extra agenten in tijdens de finale van de Afrika Cup zondag. Marokko speelt dan in de eigen hoofdstad Rabat tegen Senegal. Den Haag zegt ook dat er dan politie in de stad is, maar verder willen zij niks zeggen over veiligheidsmaatregelen. In Den Haag moest de ME gisteren ingrijpen na de halve finale, omdat het feest toen uit de hand liep. De Albert Heijn doet het heel erg goed. Voor het zevende jaar op rij is er groei bij de supermarkt. Een expert noemt de appie in het AD de kampioen van de consistentie. Ja, ze zouden bijna nooit gedoe hebben, bijna nooit een leegschap... en het succes zou ook komen door het brede assortiment. It giet on. De It on. Ja, ja moet die ik er kan, even bijpakken hij toch? Hij kan het nog veel beter zeggen dan ik, natuurlijk. Iconisch. Het ja. giet on. Ja, de historische woorden hè, over de Elfstedentocht. Maar we hebben ze al heel lang niet meer gehoord. Nee. Want ja, al jaren gaat hij hier niet meer door. De laatste Elfstedentocht was op... Weet je het nog? Was je er toen al? Ja, ik was er wel. En ik kan het me ook nog wel herinneren. Het was denk ik 97, 1997. Ja, dat klopt. Maar ik weet echt niet meer wanneer. Ja, op zaterdag 4 januari. Oh ja, dat had ik niet gegokt. Ja, dus alweer bijna 30 jaar terug. Ja, bizar hè gaat die tocht ooit nog een keer gereden worden. Nou, het KNMI heeft er onderzoek naar gedaan. Ze hebben alle weermodellen en alle scenario's erbij gepakt. Oké. Okay. Nou, zij denken, let op. Ja. Er komt nog één Elfstedentocht. steden, toch? Oké, oké. Wanneer? Ergens in de komende 100 jaar. Ik hou mijn agenda 100 jaar vrij. Het Geno. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update. Here we go. Met het hit dossier van donderdag 15 januari 2026. Zometeen op nummer 1. Uiteraard mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen... op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. Op 2, Harry Styles. Er komt eindelijk weer nieuwe muziek. Ik praat je zometeen helemaal bij. Op 3 krijg je Offenbach met Miles Away. Maar eerst een tip voor de top. Afkomstig van Zara Larsen. Ze is al in de huidige top 40 te vinden... met haar hit van 11 jaar geleden. Lush Life, maar er is nog een andere track van haar in opkomst... en die kan morgen zomaar binnen gaan komen in de lijst. Midnight Sun van Sarah Larsen vanavond als tip voor de top... in de update op nummer 4. een wave, vlogen eerder door alle rondes van repeat of niet... pakten daarna de eervolle titel Alarmschijf... en het zou mij niks verbaasd als we morgen doorstijgen... in de enige rechte Nederlandse top 40, na twee uur hier op Q. Dan, geweldig nieuws. Er komt eindelijk nieuwe muziek aan van een man... die een bijzonder top 40 record in handen heeft, Harry Styles. Drie jaar geleden had hij 18 weken het goud in handen met As It Was... Tot op het album Harry's House. Daarna is er helemaal geen nieuwe muziek meer uitgekomen. Maar nu, zojuist, om 6 uur heeft hij eindelijk op Instagram gedeeld dat er nieuwe muziek onderweg is. Op 6 maart dan komt het album uit, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Zo heet het, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Dan komt hij uit 6 maart dus. Maar wie weet gaat hij net als Bruno Mars al wel eerder een single uitbrengen. Ik hoop het zo... Vanavond in de top 40-update van deze donderdagavond... staat hij, Harry Styles, met zijn laatste top 40-git op nummer 2. Dit is Late Night Talking. Yeah Thales vanavond op 2. Van donderdag 15, 1, 20, 26... gaat het volgende archief in met Zara Larsen Midnight Sun, Tip voor de top op nummer 4... of een Bach, Miles Away 3... en Harry Styles, want nieuwe muziek onderweg... Late Night Talkie op nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Dit is niet heel onverwacht wat ik nu ga voorspellen... want als ik een realistische voorspelling wil geven... voor de nummer 1 van morgen... dan gaat die nummer 1 toch echt weer naar Taylor Swift... Olivia, Dean en Ray ja, zijn denk ik ondertussen flink buiten adem. Zij staan op dat erepodium, al een poosje. Samen met Taylor, maar wel onder Taylor. Al weken hijgen ze haar in de nek, snakkend naar dat goud dat Taylor in handen heeft. Nou, grote kans als dat, dat goud gewoon lekker vasthoudt. Dat wordt dan een tiende week aan de top. Je kunt zelf ook jouw voorspelling voor de nummer 1 van morgen doorgeven. Dat doe je nu via qmusic.nl slash top 40. Daarmee maak je kans op kaartjes voor een concert naar keuze, inclusief vervoer. The Fate of Ophelia, op basis van de dagstatistieken van vandaag. Mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Hey, this is Taylor Swift, and you're listening to The Fate of Ophelia on Q Music. De top you are quite the pyro You light the match to watch it blow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 Eindvoorspelling voor de nummer 1 van morgen. Taylor Swift, nummer 1 in het top 40-update, The fader van Filia. Bij de 10 voor 7, lastfrequencies is hier. Dit is Head Down by Q-Music. I was burning every candle, every hour of the night. Kept on searching high-low here in the dark. I was hoping to escape and make a change here in my life. It only takes one little thing to light a spark. And you say... Frequencies bij Q-Music and head Down, Hai Joost. Domi Verschuren, We hebben deze week vier momenten gehad samen op de radio. Ja. Zo rond 10 minuten voor zeven, dat is nu. Ja. En van die vier keer hebben wij twee keer, nou, ik vooral, vier, twee keer van ja. de vier keer tot nu toe het verboden woord genoemd. Correct. Gaan we er een derde keer van maken. Mag ik jou complimenteren met een fantastische borrelplank? Oh, nou, dat mag wel, ja. Dank je wel. Ja? Dank je wel. Ja. Wat, wat ligt erop? Nou, een hoop. Uh, kaasjes en een worstje. Ik heb, uh, normaal hebben uh, we de keuken van Kunde natuurlijk, waarop uh, allerlei uh, ja, smikkel ik vaak van. Dat is niet uh, goed genoeg, denk ik. Je ja, wel. Goede smikkelplank. Maar er is ook een, een uh, nieuwjaarsbol gaande hier uh, vlakbij. Ja. En daar konden wij natuurlijk niet bij zijn vanwege het middagprogramma. Dus ik dacht, ik kreeg een leuke borrelplank. Maar we hebben zo'n raar programma gehad de afgelopen drie uur. Ja. Wat ook fantastisch is, want dat is waarom je radio maakt. Uh, het verhaal uit Utrecht natuurlijk, waar een enorme explosie is geweest en een brand. Wij hebben de afgelopen drie uur Nederland goed kunnen updaten, hoop ik tenminste. Dus dat is aan de ene kant heel bijzonder, maar aan de andere kant niet echt een reden voor feest. Nee. Dus er ligt nu een, een borrelplankje ligt een beetje weg te zweten. Ja. Dus laat ik hem staan, of wat, is, wat wil je ermee? Laat maar staan, zou ik zeggen. Ah, fuck. Dankbaarheidsmomentje. Ja, tuurlijk. Ik was alleen maar aan het woord. Nou, nou dat was de tactiek. God. Gefeliciteerd. Ja. Nou, top. ik ben uh, dankbaar voor... Uh, oh. negen keer. Goed gedaan. Beetje. Hé, hey. is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen. Ja.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 Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekkerst. Deze? Deze met. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Jullie zeggen niet. Dit is een Senseo. Oh ja, toch. Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Wauw. Prachtig.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 Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. Socialdeal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal. Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl. Ah, daar is de pizza. Oké, okay, team, vreten. Uh, socialdeal, deals die je niet mag missen. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date Novamora.nl. Dating vol passie. Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl. Nu bij plus Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak per stuk 1 euro. En BC light original en romig. Per kuip ook voor maar 1 euro. We doen het je mee, plus.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 Krijg van Naten. Ja, goedenavond, hè. we beginnen uiteraard met de situatie in Utrecht. Door de explosie in het centrum van de stad zijn meerdere panden ingestort... meldt de veiligheidsregio. Ook zijn er meerdere gebouwen instabiel en zwaar beschadigd geraakt. Die explosie ontstond vanmiddag in een smal historisch steegje... en er brak daarna gelijk paniek uit. Ik denk dat het goed is om even weg te gaan. Ja, ja, kom, kom, kom. Ja, ja ik moet echt de griep al evacueren. Maar ik ja, ben zo dat er nog ik, mensen... Ik, weg, die ik ga de andere kant op. Gaan we iedereen aanbellen? Ja, ik heb hier al geroepen. Ja? Oké, okay, wegwezen. Volgens de veiligheidsregio lukt het de brandweer inmiddels aardig om bij de brandhaard te komen.